De 37-jarige Sherine kan nog in hoger beroep gaan. Het weer. In de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien via het noorden het land uit. Het koelt af naar min 6 tot min 10. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door bevroren sneeuw op de weg. Morgen zon, maar ook een krachtige oostenwind. Het wordt min 3 tot min 5. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Net nu. Peaceful Radio. Hallo, Luisteraars, welkom bij Pinsel Radio Show 1270 hier op CFM Zandvoort. Dank aan de collega's van het vorige uren van eerlijke muziek natuurlijk, zoals we dat gewend zijn op dit stationetje. Um, even kijken, ja, je luistert naar Pinsel Radio 1270, het nieuwheidsmuziekprogramma van CFM Zandvoort. En we gaan weer beginnen met twee nieuwe werken. Mijn naam is trouwens Ben Oveugen, Was ik even vergeten te zeggen. Even netjes voorstellen, elke week weer, natuurlijk. Michael Whalen is de eerste artiest. Kiss the Quiet heeft hij zijn album genoemd. Meditations on Life and Love. Nou, als we dat, dat past echt bij Peaceful Radio natuurlijk. Dat zijn de New Age kreten, zullen we maar zeggen. Het tweede album is van Greg Maroney, Starlight Starbright heet dat album, en dat, uh, nou, daar komt er natuurlijk pal achteraan. Piesel Radio heeft een website, PisselRadio.info. en daar kan je de playlist, het programma, allemaal terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Ik ben Masako, een van de artists van Peaceful Radio. Please visit mijn website www.masako-music.com.